Twee uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Goedemiddag in het restaurant, in de concertzaal... zelfs in de bioscoop en ach, overal altijd. We zijn gewoon verslaafd aan ons mobieltje. Maar de tegenbeweging staat op. En zijn Feyenoord en Ajax-fans totaal verschillende mensen... of hebben ze juist heel veel gemeen? Het boek 010-020 geeft uitstruitsel. Zo meteen in Radio 1 vandaag na het NOS Journaal met Dorad Megens. De zoektocht naar een vuurwapengevaarlijke man en vrouw... komt vanavond aan bod in opsporing verzocht... als het stel voor die tijd niet is gevonden. In het televisieprogramma gaat de politie dan in op de laatste ontwikkelingen. De politie zocht het duo vannacht en vanmorgen in de buurt van Enschede. Daar schoten ze gisteren een campinggast neer... toen die hen betrapte bij een inbraak in zijn caravan.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 Um, hij heeft een verbod gekregen om daar te zijn... maar hij is niet de enige uh, die dat uh, doet. Dat soort ja, acties die toch wel als opruijend uh, worden gezien. De Turkse premier Erdogan is woedend over een geluidsopname op internet... waarin hij een gesprek zou hebben met zijn zoon. De opname is volgens Erdogan een valse aanval op hem. Gisteren verschenen op YouTube fragmenten uit een telefoongesprek dat Erdogan zou hebben gevoerd met zijn zoon Bilal. Daarin raadt de premier zijn zoon aan grote sommen contant geld uit hun huis in veiligheid te brengen. Vanmorgen zei Erdogan tegen zijn partijgenoten dat de opnames nep zijn en dat hij juridische stappen zal nemen tegen de daders. De oppositie in Turkije heeft Erdogan opgeroepen af te treden omdat de regering zijn legitimiteit kwijt zou zijn. Ouderen die tegen longontsteking worden gevaccineerd lopen veel minder risico om ziek te worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het UMC Utrecht. Volgens de onderzoekers is het het grootste onderzoek naar de werking van een vaccin dat ooit is uitgevoerd. Aan de studie deden 85.000 mensen mee. Het middel, Prevenard 13, kwam enkele jaren geleden al op de markt. Maar over de werking was tot nu toe weinig bekend. Nu blijkt dat het vaccin de kans op longontsteking aanzienlijk verkleint. Het is nog onduidelijk of het middel wordt opgenomen in het vaccinatieprogramma, zegt de onderzoeksleider. Het vaccin is gewoon verkrijgbaar via de huisarts. Maar de vraag of het in het vaccinatieprogramma gaat worden opgenomen, zal beantwoord moeten worden als we ook de gegevens van de kosten- en effectiviteitsanalyse hebben. Dus dan weten we hoeveel het kost en wat er daadwerkelijk voorkomen kan worden. En dan is het aan de gezondheidsraad en de overheid om daar een beslissing over te nemen. Het weer vanuit het zuidwesten trekt bewolking en wat regen over het land. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond wordt het weer droog, morgen geregeld zon. Dan kan er nog wel een bui vallen in het zuidwesten. Dan wordt het opnieuw zo'n 11 graden.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 Regel uw bankzaken tussen de bedrijven door. Open nu online binnen vijf minuten een zakelijke rekening. ABN AMRO. De bank allo nu. Donderdag is het gratis hoortestdag bij Schoneberg. Dat is al over twee dagen. Dat doen ze ook. Verhuizen met garanties en verzekering. erkendeverhuizers.nl Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen.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 Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Staatssecretaris Teven zegt dat homo's uit Oeganda... die daar niet veilig zijn, hier welkom zijn. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe gaat zo'n procedure bij die IND in zijn werk? Amsterdam, Rotterdam, Ajax, Feyenoord, 010, 020. Hoe diep is nou de kloof? Of valt het wel mee? Welkom bij Radio 1 Vandaag. Wat hebben chef-koks, strembestuurders, club en leraren... bijvoorbeeld met elkaar gemeen? Nou, ze zijn allemaal de strijd aangegaan met de mobiele telefoon. Op de dansvloer, aan tafel, in de klas... overal komt om de haverklap het mobieltje tevoorschijn. Ik zag het zelfs in de bioscoop, terwijl je denkt... Kijk toch naar die film. Leidt allemaal tot initiatieven als de mobiele zondag, mobielloze zondag... of een verbod om in restaurants te fotograferen. Hoe verslaafd zijn we eigenlijk aan onze mobiele telefoon? En is dat gedrag nog te veranderen? We vragen het aan gedragstherapeut Debbie Been. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom lukt het ons niet om die telefoon gewoon in de tas te houden? Ja, gewoontedieren zijn we uiteraard...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 Is altijd apps die nieuws. je kunt zien. Ja, je kunt constant geïnformeerd blijven en je ziet het ook in de media. Degene die het eerste erbij is, ja, die heeft als het ware gewonnen. En ik denk dat dat ook een beetje uh, is overgeslagen naar mensen. Ze willen gewoon de eerste zijn die iets meemaakt. En niks missen. Ja, maar je wilt ook voortdurend geamuseerd worden. Want het is mm -hmm. informatie. Maar het is ook zodra er maar even niks te beleven valt. Zodra je Precies. gesprekspartner even weg is. Of zodra de gesprekspartner een beetje saai wordt zelfs. Dan, hup, dan pak je de telefoon erbij. Ja. Nou ja, ik denk ook inderdaad dat als mensen neigen... om zich te gaan vervelen of iets dergelijks. Dat ze dan gewoon niet... wat je vroeger deed... gewoon dat... Een beetje om je heen kijken en kijken. Maar dan ga je een houding geven. Ook Ik denk dat het daar ook heel erg bij helpt. Door je, ja, je mobiel te gaan checken of te kijken... of je virtuele vrienden nog iets nieuws te melden hebben. Ja, ja, ja. Is, is dat kwalijk eigenlijk? Kun je daar een oordeel over hebben? Nou ja, kijk, in principe is telefoonverslaving... op dit moment in ieder geval nog geen diagnose... Maar ik zou me kunnen voorstellen dat het op een gegeven moment wel zo is. Want in principe zitten er wel kenmerken van een gedragsverslaving aan. Net zoals dat, bij Dat game Het is een verslaaf... grote handboek van de psychiater. Ja, we hebben het dan misschien wat voor Ja, ja. <laughs> ja nou, er zijn natuurlijk wel, Suzanne zei het ook in het begin langzaam tegeninitiatieven aan het ontstaan. Chef Cox in Frankrijk zijn vorige week in actie gekomen. Gasten maken daar allemaal foto's van die gerechten, dat, dat willen ze niet meer. Nee. En in Amsterdam, hier in Nederland, probeert Club Trouw... de mobiele telefoon te weren van de dansvloer. Verslaggever Michel Blok ging daar kijken. Hier hangt een poster, no photos, no video's please... and be in the moment and dance. Gewoon in het moment zijn en dansen. Dus mobiele telefoon in de binnenzak. Nou, jullie zitten hier gezellig met een, uh, een biertje. Waar is jullie mobiele telefoon? Ik heb hem thuis gelaten. En jij? Ik heb hem hier in mijn hand. Doe eens gauw in je broekzak. Ik heb hem gelijk in mijn broekzak. Nee, want er geldt hier een uh, ontmoedigingsbeleid, hè? En uh, trouw, dat wist ja, je wel. Ja, net, ja nou, ik zag het vanavond voor het eerst. Maar hij had zijn vriendin een bericht gestuurd. En uh, ik kreeg net een uh, antwoord terug. En dat liet ik even aan me zien. Dus, ja, dus, dus jij neemt die mobiele telefoon niet mee. En je vriendin is dan met hem aan het whatsappen. Ja, ja mooi, hè? Ja, goed geregeld. Ja, ik deel alles. Ik is al vaker, hoor. Maar dat weet hij niet. <laughs> Olaf Boswijk, je bent de directeur van Club Trouw in Amsterdam. Jij wilt het telefoongebruik op de dansvloer weer gaan terugdringen. Waarom wil je dat? Ja, we willen eigenlijk weer stimuleren dat mensen in het moment zijn... en dat ze hier komen om, om te dansen en muziek te luisteren en de avond te ervaren. Ja, dan merkt u dat, dat bezoekers veel meer een feestje aan het vieren waren op Twitter of op Facebook... dan echt in de zaal zelf? Ja, totaal. Heel erg. De laatste twee jaar is dat enorm toegenomen. Dan, uh staan mensen binnen te, te en naar mensen die buiten in de rij staan... en vice versa. Of vroeger zag je dat mensen echt urenlang met hun ogen dicht op de dansvloer stonden... en helemaal opgingen in die muziek. Dat zie je nog steeds wel, maar minder en vooral minder lang. En ik denk dat dat te maken heeft met, uh, met social media... of gebruik van mobiele telefoon. Maar het lijkt me toch ook wel fijn dat als bezoekers aan het twitteren zijn... een lekker club trouw noemen in een tweet. Ja, dat is ook dat... gratis reclame natuurlijk. Ja, maar in principe vind ik dat niet belangrijk. Jullie hebben het hier sinds 1 januari ingevoerd. Ja, hoe maak je dat aan de mensen duidelijk? Want hier hangt wel een poster, maar niet super duidelijk. Spreek je mensen erop aan dat je ze op de schouder stikt van... joh, even die telefoon wegbergen? Ja, er hangen posters en uh, ik spreek zeker mensen ook aan. En we proberen ook te zorgen dat het andere personeel dat doet. En, uh, en hoe reageren ze dan? En de beveiliging dat doet. Uh, over het algemeen heel positief. Dat snappen ze. En sommige mensen snappen het helemaal niet. Die hebben zoiets van, uh, wat maak jij me nou? Weer andere mensen denken dat we een beroemde club in Berlijn aan het nadoen zijn. Ja, uh, in de Berghain in Berlijn is zo'n club waarbij gewoon mensen de tent al worden uitgezet op het moment dat ze hun telefoon uit hun broekzak halen. Klopt, maar dat heeft een hele andere reden. Dat gaat veel meer om privacy. Omdat het gewoon een, uh, een vrij heftige gay club is waar ook veel heftige dingen op de dansvloer gebeuren. Dat is hier niet zo het geval. Er zitten twee jongens... Uh... Op een bankje aan de zijkant van de dansvloer. Eentje heeft een mobiele telefoon in zijn hand. Nou, daar ga ik hem eens even op aanspreken. Oh. Ik zie dat je bezig bent met je mobiele telefoon. Klopt, ja. En uh, weet je wat voor beleid hier gevoerd wordt ja, in uh, Club Trouw? Ik. Ja, dat weet ik, ja. Je mag geen telefoon, hè? Nee. Ja, ja. <laughs> en Wat ben je er nu op aan het doen, dan? Ik was uh, een aan het sturen. Zo van, uh, ik ben in Club Trouw, klopt. kom je ook? Ja, ja klopt. Ja, ja. Dus uh, je bent betrapt, ja. Merk je nou dat, uh, dat je zo'n uitgaansavond anders beleeft uh, zonder mobiele telefoon? Uh, ja, het is wel leuk. Meer contact met andere mensen. Dus het is wel uh, veel gezelliger. Ja. Over een uurtje gaat hij uit. En dan, uh, okay, als, je nou ja. me, als je me weer betrapt, dan uh, mag je me eruit zetten. Ja, ik blijf op je letten. Nee, is goed. Okay, dankjewel. Ja, ze kan streng zijn, Misha Blok. Onze verslaggever. Ze was op de dansvloer bij Club Trouw in Amsterdam. In de studio nog steeds gedragstherapeut Debbie Been. Um, mevrouw Been, de, de man van Club Trouw had het over in het moment zijn. Dat is iets wat je, waar we het eerder over hadden dat je eigenlijk een beetje aan het verleren bent, hè? Als, mm -hmm. als gevolg van die telefoon. Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk belangrijk om dingen te ervaren... en dat doe je via je zintuigen. Nou gebruik je bij je mobiele telefoon natuurlijk ook wel je, je ogen... maar in principe ben je niet meer bezig bij waar je op dat moment bent. Of het nou in een restaurant, bioscoop of, nou ja, waar dan ook bent. Je bent met de foto of het filmpje bezig... Exact. in plaats met van wat ja. er werkelijk om je heen Precies. gebeurt. Precies, kijk, en mensen die echt uh, die neiging hebben verslaafd te zijn... die denken dan bijvoorbeeld al... In tweets of wat ze op Facebook kunnen zetten. En je bent dan eigenlijk bezig met de toekomst. of met hoe mensen gaan reageren op jouw tweet of Facebook-bericht. in plaats van aan het ervaren hoe fijn het is om te dansen, eten. Of, uh, hè, ja, en hoe, en hoe mensen proeven, jou vinden omdat je daar bent. Juist. of omdat je het net even ja. leuk uh, opschrijft. Ja, dan had want... u het eerder over, over gedragsverslaving. Uh, mm -hmm. dat, dat dit, die mobiele telefoon. nog niet in het grote boek van aandoeningen eigenlijk. Nee. psychische aandoeningen staat. Maar. Um, bij u in de spreekkamer ziet u het wel eens mensen die klagen over telefoongebruik van een ander of van zichzelf? Ja, nou het begint vaak inderdaad bij dat mensen klagen over het gebruik van hun partner, hè, want dan zeggen ze van ja we praten niet meer, we communiceren niet meer, hij of zij zit alleen maar achter dat schermpje. Uh, hoe ga ik daarmee om? Hè? Dus dat is natuurlijk, uh, uh, ja, het is natuurlijk de neiging om eerder over een ander te klagen, misschien in eerste instantie, maar je ziet ook wel vaak, vooral bij jongeren. En dat uh, bijvoorbeeld paniekklachten of burn-out... heel erg gerelateerd is aan het mobiele telefoongebruik. Want ze hebben 24-7 hun mobiel bij zich. En het duurt gewoon de hele tijd om die beelden te verwerken. Dus als je de hele tijd naar zo'n schermpje zit te kijken... en je gaat er mee naar bed als het ware... dan hebben je hersenen ook tijd nodig om het allemaal te verwerken. En je ziet heel vaak... Slaapproblemen ontstaan. En, ja. Begrijp, dat, dat mensen hebben er dus geen zelfs overgewicht meer. van kunnen krijgen om, door die slaapproblemen. Ja. Dus dat, dat dat allemaal. Ja, uh, ja maar met dat is sowieso bij slaapproblemen ja. ja. Dat is een en, soort informatiestress. Ja, maar goed, kijk, een burn-out is natuurlijk ook hè, dat je stressniveau uh, ja, overprikkeld is geraakt, als het ware, om het maar zo uit te leggen. Nog heel even over dat beleven waar we het net over hadden: hè. dat ja. je dus niet beleeft uh, wat er eigenlijk om je heen gebeurt, maar registreert. Ja. Is dat ook werkelijk zo? Inderdaad, bijvoorbeeld mensen die het eten fotograferen. Hè? Genieten die minder van hun eten? Nou ja, ik weet natuurlijk niet wat ze na de foto doen. Maar het is wel zo dat als iemand bijvoorbeeld een foto maakt van iets... dat hij dat zich minder goed schijnt te herinneren achteraf. Dus blijkbaar hmm. wordt het toch anders in je hersenen opgeslagen. Maar, maar kijk, het ligt natuurlijk aan of iemand de hele tijd blijft fotograferen en daarna een koud hapje heeft. Omdat hij de foto's al perfect wil maken voor Facebook. Ja. Of dat hij gewoon heel bewust gaat ervaren hoe het en, smaakt, hoe het smaakt en hoe het eruit ziet qua kleurig. Ik ja. begreep ook dat sommige chefkoks ervan balen dat er foto's worden gemaakt omdat die foto's zo slecht zijn. Omdat er dan geflitst wordt en dan ja. dat, het, dat, dat is dan eigenlijk weer nee. slechte reclame. Ja, het, fotografie instant... van eten is ook heel moeilijk, heb ik ja, begrepen. Het is een kunst, ja. het, uh, absoluut. Ja. Ja. Um, wat doet u met die mensen die bij u in de spreekkamer komen en in eerste instantie zeggen van nou mijn man zit maar de hele tijd op de telefoon. Wat, wat doet u met zo'n stel Um, nou, nou ja, kijk, ik, ik, stel werk ik over het algemeen niet. Maar ik probeer dan iemand natuurlijk wel eigenlijk vooral naar zijn eigen gedrag te laten kijken. Je hebt natuurlijk geen invloed op het gedrag van iemand anders. Maar als iemand zelf uh, zijn gedrag wil veranderen, dan begint het gewoon mee om stapje voor stapje te stoppen uh, met de telefoon checken. En de, en, en de neiging, de drang uit te stellen. En het moment om het te gaan pakken, ja, te verlaten en dan pas kun je gaan veranderen. Want ja, je kan wel zeggen van, uh, je moet kijken, je moet gaan meer gaan genieten, maar ja, die drang, die is zo sterk. Dat is eigenlijk vergelijkbaar toch wel, denk ik, met drugs. Maar dan moet je eerst zelf al vinden dat het een probleem is, natuurlijk. Exact. Ja, dus de motivatie die is ook uh, in eerste instantie vaak extern. En dan noem ik dan even iemand die zegt van, ja, mijn relatie gaat slecht. Uh, en een vrouw heeft gezegd, uh, je ja. moet er wat aan doen. Bewijs van spreek, hoor, is dit. En dat kan natuurlijk ook met andere verslavingsvormen zijn. Uh, dus de motivatie moet eens intern zijn. En op korte termijn is het altijd bevredigend. In eerste instantie. Hè. Je, je kijkt, je hebt meteen resultaat. Je kunt meteen reageren. Je wordt niet geconfronteerd met je negatieve gevoelens... of verveling of wat dan ook. Maar op lange termijn kan het problemen gaan opleveren. En die moet je leren... Uh, nou ja, inzien. En dan kun je gaan veranderen. Ja, want bijvoorbeeld, um, wat je veel hoort onder ouders, is ook van wat moeten we met de mobiele telefoon van die kinderen en mm -hmm. aan tafel? En nou ja, dan heeft het al weinig zin als uh, de ouders wel met hun telefoon aan tafel zitten en de kinderen niet. Maar ja. bent u daar voorstander van om, om bepaalde regels van tot negen uh, tot uur wel en aan tafel niet? En. Mm -hmm. Nou ja, ik dat denk dat het zaken. heel belangrijk is om daar afspraken over te maken. En, en ook inderdaad als ouder zelf naar je gedrag te kijken. Ik bedoel, ja, iedereen, ik ook, even wel eens dat je dan achteraf denkt... nou, ik had misschien beter weer kunnen wegleggen. Mm -hmm. Maar ik vind ook dat kinderen ook moeten leren om uh, zich gewoon te gedragen aan tafel... of in de auto gewoon normaal zich kunnen gedragen zonder zo'n schermpje altijd bij zich te het hebben. Het is niet erg als ze zich even vervelen. Nee, sterker nog, het is heel belangrijk om je te vervelen in je ontwikkeling, want Daar dan moet je kun je juist afstand mee gaan. Ja, en je kunt dan ook afstand nemen en misschien word je, ja, ik moet zelf een creatieve oplossing bedenken voor datgene waar je mee worstelt of, ja, nou ja van wat Na, zal ik nu eens gaan doen? En dat, ja, je hebt meteen een schermpje. Nou hebben we als het over verslaving gaat bijna altijd over nou, echt minderheden, kleine groepen die problemen hebben met, mm -hmm. met drugs of noem maar op. Ja. Maar dit lijkt een verslaving te kunnen worden die ongeveer iedereen uh, gaat treffen. Want ja, we maken ons volgens mij er allemaal wel eens schuldig aan dat we op ongelegen ja. momenten de telefoon pakken. Ja, dat denk ik ook. Maar nou ja, het is natuurlijk pas echt een verslaving als je de controle volledig verliest. En als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb maar een kwartiertje achter. De Achter mijn mobiel gezeten. Maar in, in werkelijkheid is het twee uur. En je probeert het een beetje af te zwakken. Dan wordt het dat een soort. probleem. Ja, of en als dat je het helemaal ge gek wordt als de internetverbinding eruit ligt. Juist, ja Of bang bent om, om je telefoon kwijt te zijn. Dat heet nomofobie. Homofobie? Nee, no ja, ja, ja, ik ja. was hem net nog kwijt. Ja. maar heel even Jan. Homofobie. Oké, homofobie. Afgelopen zondag was het trouwens misschien ook een goede dag voor verveling voor een aantal mensen. Want die was uitgeroepen tot een mobieloze zondag. Dat werd niet echt een groot succes. Provider Ben had de volgende spot daarvoor bedacht. Op je mobieltje zit een uitknop. Druk er eens op. En ontdek dat het leven groter is dan het schermpje voor je neus. Het is een beetje de drankenfabrikant die zegt... je moet geen drank drinken. Ja. gek hè? Maar ja, zou ook het zo benieuwd. Helpen. Nou ja, Ik had persoonlijk het niet opgemerkt, deze reclame. Dus misschien ja, had het misschien wat breder moeten... Ik heb in ieder geval niet opgemerkt. Terwijl het wel iets is waar ik mee bezig ben. Dus dan heb je selectieve aandacht meestal. Maar ik denk dat als je in zo'n club, dat het meer effect heeft... dat gewoon iedereen zich aan die regels houdt... van je mag, je mag geen mobiele telefoon... en dat er wordt gelet en dat mensen erop worden aangesproken. En waarom en dan, heeft het daar meer effect, denkt u? Nou ja, kijk, ik bedoel... mensen moeten kiezen er dan voor om naar een club te gaan... waarbij ze weten dat die regels gelden. En ik denk dat, in, dat landelijk zo'n initiatief opzetten... Uh, pas effect heeft als er meer uh, aandacht aan wordt besteed. En verboden... Is dat nog beter? Gewoon een verbod. Je mag hier niet bellen in openbare ruimtes of. Maar waar dan? Nou, restaurants of uh, noem maar op, waar, waar mensen er last van hebben. Hè? In ja. winkels bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou ja, je zou wel gedragsregels op kunnen stellen, bijvoorbeeld niet keihard gaan praten of uh, niet over allerlei intieme details waar je echt niet op zit te wachten als uh, toehoort. Tenminste, heb ik wel eens meegemaakt in de trein of zo. En uh, nou ja, Dus ik denk dat, dat je daar regels voor kunt opstellen. Maar er is iedereen wel eigen verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. Dus is het eigenlijk toch gewoon een kwestie van opvoeding dan? Als het over gedragsregels gaat? Nou, ik denk dat zeker de, de huidige generatie die opgroeit... Nou ja, daar wel bewust van gemaakt zou kunnen worden door de opvoeding. Maar ja, dat begint bij de ouders natuurlijk. En als die, ik denk dat die zich er meer bewust van moeten zijn wat het effect zou kunnen zijn op lange termijn. Ja, maar dat weet niemand. Van onze moeder hebben wij nooit gehoord. Uh, hou eens op met het bellen, want nee. die mobiele telefoon was er nee. nog niet. Maar het is ook zo dat als je ergens gewend aanraakt, dat ze misschien op een gegeven moment juist zelf behoefte krijgen aan iets anders. Ja. U had het net over uh, gedragsregels. Uh, misschien omgangsregels die je daarvoor uh, kunt... gaan we het uh, verder in onze uitzending uh, zo tegen half vijf nog uh, over hebben. Over wat voor etiketten er misschien aan het aankomen is. Of er bedacht zou moeten worden voor de omgang met de mobiele telefoon. Dank u wel voor nu, gedragstherapeut de Debby Been. Uh, ja, over de mobiele telefoon. Was je er gelukkiger van zonder telefoon? Dat zouden we allemaal uit moeten proberen. <laughs> kunnen we doen misschien nog een keer op zo'n zondag. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, dat hoor je wel, dat Anouk het heeft geschreven. Happiness, Treintje Oosterhuis, die zong het. Die heeft de mobiele telefoon al weggedaan. Oh, sorry. De medaillewinners van de Olympische Winterspelen... die worden vanmiddag ook weer gehuldigd in Den Haag, in de Ridderzaal. Ze waren ook te gast bij premier Rutte in het torentje staat hij. Ik weet niet of ze er allemaal passen. En ze gaan ook nog op bezoek bij de koning. En de westverslaggever Gio Lippens is in Den Haag. Ja, goeiedag. Goeiedag Gio. Wat gebeurt er nu? Nou, we zitten op dit moment in de ridderzaal. Daarom praat ik ook iets zachter dan normaal bij een sportwedstrijd. Want uh, op dit moment worden de lintjes uitgereikt aan coaches. Gerard Kempers en Jack Ory staan nu op het podium... en krijgen van minister Schippers op dit moment uh, de, de, de onderscheidingen opgespeld. Zojuist hebben we gezien dat ook alle sporters die gouden medailles hebben gewonnen. Want dat is toch wel traditie in Nederland, dat die onderscheiden worden. En uh, zo kwam dus de een na de ander kwam op het podium met een gouden medaille nadat er eerst een aantal toespraken waren geweest. De premier Rutte die eigenlijk alle olympische prestaties nog eens een keer langs ging van die Nederlanders en dan met name natuurlijk die medaillewinnaars. was wel een grappig momentje. Uh, de tweeling, of de, ja de, broers, de tweelingbroers Mulder die ver uit elkaar zitten hier op de eerste rij uh, helemaal links hier vlakbij mij daar zit Ronald Mulder, bronzen medaillewinnaar en aan de andere kant daar zit dan Michel Mulder uh, gouden medaillewinnaar op de 500 meter en ja, Rutte keek toch echt de verkeerde aan op het moment dat hij Michel Mulder uh, uh, wilde toespreken. Maar hij kreeg het wel heel snel door en hij reageerde al licht... en uh, met een kwinkslag van oké, okay, dat krijg je nu eenmaal met tweelingen. Dus ging hij snel verder met uh, de goede. Uh, krijgt nu weer applaus natuurlijk. Heeft weer te maken met uh, dat nu ook Jack Ory uh, een lintje opgespeld krijgt. Kempers heeft er al eentje op. En zojuist zijn al die sporters, al die gouden medaillewinnaars... die zijn achter elkaar het podium opgekomen. En hebben dus ook een onderscheiding gekregen van uh, uh, minister Schippers. Natuurlijk uit naam van de koning, uit naam van Willem-Alexander... En ja, dat is toch wel heel apart. Je ziet daar natuurlijk die gouden medaillewinnaar staan. De meeste krijgen dan een lintje. Maar ja, dan zijn er weer twee, de twee absolute poppers uit het Nederlandse schaatsteam. Sven Kramer en uh, Irene Buust. Ja, en die krijgen dan geen lintje. En dan zou je dan als leek afvragen, wat is er dan precies aan de hand? Nou, Joris van der Kerkhoff, die staat er vlakbij. Joris, waarom krijgen zij geen lintje? Zij waren al ridder, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Irene in 2006, ven in 2010. Daarna zijn al die ridderschappen zijn op een andere manier... daar zijn ze mee omgegaan. Dus daarom zijn de mensen die nu ridder zijn geworden... ridder in de orde van, uh, van Oranje Nassau kregen Sven en iedereen dan helemaal niks? Nou, die kregen wel wat. Maar laten we dat eerst een beetje opbouwen... door aan te geven dat de minister die ze iets gaf... toch ook haar stripfiguren goed kent. U kunt terugkijken op prachtige, succesvolle spelen. En u heeft de lat voor de volgende spelen lekker hoog gelegd. We zijn de asterix en oblix van het schaatsen. Onoverwinnelijk, maar dan zonder toverdrank. Onoverwinnelijk door die coaches die bijvoorbeeld nu uh, tot uh, ridder in de orde van uh, Oranje uh, zijn uh, benoemd. die nu uh, naar, uh, naar hun plek uh, teruglopen. Uh, dus geen ridder in de orde van Oranje maar ridder in de Nederlandse leeuw. Uh, Irene Wust met al haar uh, medailles kreeg wel iets anders van minister Schippers. Je bent de onbetwiste schaatskoningin van Sochi. en de beste Nederlandse Olympische sporter ooit. Je bent al koninklijk onderscheiden. Dus dat kan ik niet nog eens overdoen. Maar om toch onze blijk van waardering te tonen... heb ik voor jou een beeldje. Dat heet chapeau. Voor je fantastische prestaties. Nou, een beeldje voor Irene Wust En zo'nzelfde beeldje voor Sven Kramer. Sven Kramer, goud op de 5000 meter. De ploegenachtervolging en zilver op de 10 kilometer. Twee keer goud, één keer zilver. Die laatste zilveren medaille gaf jou een dubbel gevoel. Zei je zelf, het kenmerkt jou ook als topsporter. Op de tien was gewoon alleen goud goed genoeg en daar zette je alles voor opzij. Maar met de goud voor de ploegenachtervolging toonde je de spirit van een topsporter. Doorgaan en winnen en sloot je die spelen prachtig af. En ik hoop dat we je nog vaak... Mogen zien schitteren, want je bent, en dat merk je overal, een enorm inspiratiebron voor heel veel jonge sporters. Dank je wel daarvoor. Jij hebt al een koninklijke onderscheiding. Dus ook jou ga ik als waardering het beeldje Chapeau overhandigen. Voor je fantastische prestaties. Hoedje af van de minister van Sport voor al deze sporters. Ik sta aan de achterkant. Ik kan niet zien of dat ze die beeldjes ook voor zich hebben... en of dat ze de onderscheidingen al netjes opgespeld op hun rever hebben zitten. Maurits Hendriks, de de sportieve baas van NOC-NSF is nu uit zijn hoofd aan het praten tegen zijn uh, sporters. En Gio, jij kunt precies zien hoe ze daarop reageren. Ja, ik kan zien dat ze toch allemaal wel uh, ja, ademloos uh, richting Maurits Hendricks uh, zitten te kijken. Uh, met een glimlach uh, op het gezicht. Hendricks natuurlijk, ja, laten we het eerlijk zeggen, de gebraden haan uh, van de chef de missions van de laatste jaren. Want hij komt met een recordoost aan medailles. Komt hij terug, 24 medailles in totaal. Acht keer goud maar liefst. Ja, en dat is een ongekende score voor Nederland op de winter spelen. En ja, als je dan toch nog even het sportieve aspect eh, bekijkt, we weten het allemaal op die laatste dag, de plag van de ploegenachtervolging, dat relletje met Jorrit Bergsma en de rest van de Nederlandse mannenachtervolgingsploeg. En ze zitten naast elkaar, maar tussen Jorrit Bergsma, die bij het gangpad zit, en eh, Sven Kramer, Jan Blokhuizen en eh, Koen Verwijd. Daar zit gewoon eh, André Bolhuis, de, de voormalige chef-dimension, tegenwoordig voorzitter van NOC en NSF. Die zit er als een soort puffertje tussen. En het was toch wel een, een typerend moment net. Je zag de vrouw Oude ploeg, Goud gewonnen natuurlijk. Allemaal het podium opkomen om die lintjes te ontvangen. En dat beeldje dus, iedereen wist vier dames naast elkaar. En daarna kwam dus die achtervolgingsploeg bij de mannen. En dat waren er maar drie. En dat was natuurlijk Blokhuizen, Verwij en Kramer die daar op het podium stonden. En dan zie je toch dat, ja, het is moeilijk voor Bergsma om dat allemaal te verkroppen. Als hij één ritje had meegereden, dan had hij ook, ook daarvoor een gouden medaille gekregen. Maar goed, hij kan in elk geval blij zijn met zijn gouden medaille op de 10 kilometer. Die heeft hij binnengehaald. Hij heeft ook net zijn onderscheiding ontvangen, dus ook... Hij heeft daar op het podium gestaan. Maar ik denk dat hij er een uh, moord tussen aanhoudstekens voor had willen doen... om ook met die drie andere mannen op het podium te staan... als het gaat om de achtervolging. Hij bleef dus steken op slechts één keer goud, Maar goed, zegt daar slechts bij. En één keer brons. Dat heeft hij natuurlijk uitstekend gedaan. Maar hij zit daar toch in ieder geval bij. Luistert nu naar Maurits Hendricks. Hendricks, die nog even uitlegt hoe het allemaal is kunnen gebeuren... daar in Sochi. We horen een verslag van nos duo. Uh, Joris van de Kerkhof, Gio Lippens vanuit Haagse Riddersaal. Homoseksueel in Oeganda, dan ben je vogelvrij. Welkom in Nederland, zegt staatssecretaris Steven. Maar hoe gaat dat dan bij de IND? En 010-020, is dat nou echt een vijandschap of toch iets met een knipoog? Dit is Radio 1. Na het nos door Dorot Megens. Als het aan het parlement van Oekraïne ligt, staat voormalig president Janukovic binnenkort terecht bij het internationaal strafhof in Den Haag. Daar heeft een grote meerderheid van het parlement in Kiev voor gestemd. Janukovic wordt verantwoordelijk gehouden voor de doden en gewonden bij het geweld van vorige week in Kiev. Vermoedelijk zit hij nu ergens op de krim. In Nigeria zijn tientallen studenten omgekomen bij een aanval... door gewapende mannen, vermoedelijk extremisten van Boko Haram. De daders vielen vannacht een internaat aan. Ze barricadeerden de deuren van de slaapzaal... en staken het gebouw vervolgens in brand. Studenten die via de ramen probeerden te ontsnappen... werden neergeschoten of hun keel werd doorgesneden. De Turkse premier Erdogan is woedend over een geluidsopname op internet... waarin hij een gesprek zou hebben met zijn zoon. In het gesprek raadt de premier zijn zoon Bilal aan... grote sommen geld in veiligheid te brengen. Volgens Erdogan een nepopname bedoeld om hem zwart te maken. En de zoektocht naar een vuurwapengevaarlijke man en vrouw... komt vanavond aan bod in opsporing verzocht... als het stel voor die tijd nog niet is gevonden. In het televisieprogramma gaat de politie dan in op de laatste ontwikkelingen. De politie zocht de duo vannacht en ook vanochtend in de buurt van Enschede. En ook in Duitsland wordt naar het stel gezocht. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie van de ANWB Wijnand Swaan. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat file tussen de afrit Markelo... en de afrit Lochem drie kilometer. Er was een spoedreparatie, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. Maar twintig kilometer van elkaar vandaan... en ze waren honderden jaren lang elkaars grootste concurrenten. Twee Brabantse familiebedrijven gespecialiseerd in het klokken gieten. De Brabantse klokken zijn over de hele wereld te vinden. Op 1 mei dan fuseren koninklijke klokkengieters van Ijsbouts in Asten en Petit Fritsen uit Aarle-Rixtel. Verslaggever Laura Kors gaat op bezoek bij beide bedrijven. Ja, hier sta ik in klokkengieterij Ijsbouts. Hoorden jullie dat? Zeker. En, jullie nou, kunnen... Prachtig. Ja. Zuivere klokken. Wa lu waar luisteren we nu naar? Joost Ijsbouts. Dit is een uh, klokkenrex die uiteindelijk uh, een carillon zal vormen uh, dat geïnstalleerd wordt in de Noorse stad Bergen. De geboortestad van de componist Edvard Griek. U vertelt het glunderend. Komt dat doordat u trots bent op deze opdracht? Of omdat u trots bent dat u gaat fuseren? Nou, met allebei. Uh, deze opdracht is een, uh, een mooie uit de reeks van opdrachten die wij uh, uitvoeren, maar die blijven altijd op zich weer mooi. En het feit dat wij nu samen gaan met uh, Petit en Fritsen, betekent dat we twee lange tradities bij elkaar brengen. En door dat te doen eigenlijk... Hoe uh... bedoelt u tradities? Ja, want de, uh, Karol Jons, dat is jullie traditie? Jawel, maar dat is ook de traditie wel van Petit en Frits, hoewel we allebei hun eigen signatuur hebben. Maar uh, het samengaan van de ondernemingen betekent eigenlijk dat we de fundatie leggen uh, onder dit vak. Uh, om de uitdagingen die de toekomst uh, op ons pad brengt op een goede manier te kunnen weerstaan. Ja, Want die uitdagingen die zijn groot, heel groot, want ja, de markt voor klokken raakt verzadigd. Ja, klokken hebben natuurlijk een zodanige levensduur... dat op al die plaatsen waar we ooit eerder klokken geleverd hebben... ja, daar hoeven we eigenlijk niet nog eens een keer terug. Hooguit voor wat onderhoud. Als u uw werk goed gedaan heeft. Ja, en euh, als we dat niet goed gedaan hebben... dan mogen we een nieuwe klok leveren zonder daarvoor betaald te worden. Ja, want wat is de garantietermijn eigenlijk? Nou, die is gebruikelijkerwijs tien jaar, maar er is geen uitzondering dat die ook na 20 of 25 jaar wordt gelift. Van me nog mee als iets een levensduur heeft van misschien vijf of 600 jaar. Uh, maar dat was de reden waarom u wel wilde, ik zeg fuseren, u zegt samengaan, maar eigenlijk is het een overname hè, van Petite en Fritsen. In de technische zin des woords gaat het om een overname. Want u bent de grote en zij zijn de kleine. Ja, maar dat zegt niet zo alles. Uh, het, het is gewoon in, in de feitelijke zin een overname, maar het veel beter is een bundeling van tradities... Hè, om daarmee te bewerkstelligen dat dit klokkengietersvak, wat in Nederland op een eenzame hoogte uh, staat wereldwijd... om dat ook voor de toekomst te behouden. Om ja, even, even aan te geven hoe groot jullie zijn uh, wereldwijd. U heeft uh, in 2012 de, een klok voor de Notre-Dame geleverd en de openingsklok voor de ceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Uh, er, ik heb begrepen dat er een verschil is in aanpak van het gieten van klokken... tussen u en uh, Petit Fritse die u nu overneemt. Ja, dat heeft ook een beetje te maken met het vertrekpunt. Zij zijn natuurlijk een nog ouder bedrijf uh, als wij... wat uh, processen heeft waarvan de oorsprong ook nog in een verder verleden ligt... En wij zijn als klokkengieter eigenlijk nog niet eens zo oud... en zijn vanaf de eerste dag dat wij daarmee begonnen... direct uh, begonnen met het vinden van een methodiek... die ontleend is aan wat meer industriële processen. En dat betekent niet dat wij de ambachtelijkheid uit het oog verliezen. Maar u pakt het meer wetenschappelijk aan op basis van rekenkunde... terwijl andere klokkengieters ooit zijn begonnen in de middeleeuwen wellicht via trial and error, van wat werkt, oké, okay, dit niet... En u doet dat meer beredeneerd vanuit het wetenschappelijke oogpunt? Dat is eigenlijk precies het verschil zoals u dat nu schetst, ja. En uh, die gereedschappen die wij ontwikkeld hebben, die rekenmodellen, die stellen ons in staat om maatwerk te leveren, op klantspecificaties... Uh, binnen allerlei uh, klokkenculturen zoals je die in de wereld tegenkomt. Tot slot, heel kort, nu groter wordt. Welke klok wilt u nu absoluut maken? Nou zeg, nou vraagt u me iets... Ik daar heeft u over... toch al over nagedacht? Van nu is dit mogelijk. Nee, daar heb ik niet over nagedacht. We hebben, um, als we kijken naar de afgelopen jaren, we, hebben we klokken gemaakt waarvan, als u mij van tevoren had gevraagd of die op ons pad zouden komen, dan had ik gezegd nou, nee, dat lijkt me niet waarschijnlijk. Dus ik denk dat wij ons maar laten verrassen door wat het volgende huzarenstukje wordt. Oké. Okay. Nou, klokkenstemmen Pieter is op de achtergrond weer bezig gegaan. Dus uh, we moeten hier nu mee stoppen. Dus zometeen het verhaal van de kant van Petit en Fritza. Want ja, zij worden dus overgenomen en daar gaat het dus verdwijnen. En ze zijn al in het bedrijf sinds 1660. Dus daar zal de stemming wellicht iets minder opgetogen zijn. Take it radio 1 vandaag. Vanmorgen verscheen in een van de grootste kranten van Oeganda een top 200 van homoseksuelen in het land. Dit naar aanleiding van de wet die daar gisteren is aangenomen. Een wet die homoseksualiteit verbiedt en strafbaar stelt. In westerse landen is veel verontwaardiging over die wet. En onze staatssecretaris Fred Teven liet vanmorgen op Radio 1 bijvoorbeeld het volgende weten. De recreatie van asielzoekers vanuit Oeganda die homoseksueel zijn, zal een zeer soepel inmiddelingen zijn. Maar ja, wat houdt dat nou precies in? Hoe stel je vast of iemand homoseksueel is? En hoe loopt die soepele procedure dan precies? We het vragen aan vreemdelingenrechtadvocaat... en oud-medewerker van de IND, Anjo Hekman. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Hekman, vrouw die versoepelt tussen toelatings- en uitzettingsbeleid... voor Oegandese homo's. Maar stel nou, ik kom uit Uganda, ik ben lesbisch. Welke mensen krijg ik dan te spreken voor mijn aanvraag? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, bij binnenkomst wordt je eerst uh, gesproken door de Marche Zee of de Vreemdelingenpolitie. Er wordt al een kort gehoortje gehouden over je reisroute. En daarna krijg je een interview met uh, een, beslis of een gehoorambtenaar van de IND. Een gehoorambtenaar van de IND. Ja, mooie term. En hoe gaat dat verhoor dan bij die IND? Nou, dat zijn eigenlijk twee verhoren. De eerste gehoor gaat over uh, de reisroute en je identiteit... En het tweede gehoor gaat over de redenen van je vlucht. Ja, en dan zeg je van nou, ik ben, ik ben gevlucht uit Oeganda... want in, in mijn geval, ik ben lesbisch. En uh, ja, hoe, hoe wordt dat dan verder vastge Wordt dat getoetst of hoe, ja. hoe gebeurt dat? Wat zijn daar voor vragen? Nou, in principe is een asielverzoek uh, altijd onderverdeeld in twee uh, toetsingsmomenten. Het gaat om de geloofwaardigheid en het gaat om de zwaarwegendheid... Uh, ook voor Oegandese asielzoekers geldt dat nog steeds. He, dat wordt meteen uh, getoetst in twee uh, categorieën. Het is niet zo dat je als Oegandese automatisch een vergunning krijgt. Dus eerst gaat het om de geloofwaardigheid. En dan gaat het erom dat in principe in het asielrecht... Uh, de asielzoeker moet worden geloofd op wat hij zegt. Uh, maar daar wil de IED natuurlijk vanaf. Dat zou leiden tot veel te veel vergunningen mm -hmm. waarschijnlijk. Ja. Dus wordt er een uh, kritischer uh, criterium toegepast... Uh, er wordt gekeken of je documenten bij je hebt... waaruit blijkt hoe je hier gekomen bent en wie je bent. Ja. Als je dat niet hebt... dan um, word je niet meer automatisch geloofd of wat je zegt. En dan wordt alles wat je zegt heel kritisch bekeken. Dus ook mm -hmm. je verklaringen over je homoseksualiteit... Ja. of je afkomst en alles. Ja. Maar wat, wat wordt me dan gevraagd bijvoorbeeld? Um, dan wordt gevraagd... Um, uh, het begint met een open vraag. Waarom uh, vlucht je? Dus dan mm -hmm. kun je in je eigen woorden vertellen waarom je vlucht. Mm -hmm. En daarna wordt specifiek daarop ingegaan en doorgevraagd. Dus als je dan in het vrije relaas zegt... ik ben homoseksueel en ik ben gevlucht uit Oeganda... want ik word daar mishandeld. Mm -hmm. Dan worden jouw vragen gesteld van... sinds um, wanneer ben je homoseksueel? Hoe weet je dat? Hoe heb je relaties gehad? Uh, waar heb je meegemaakt aan, aan gewelddadigheden en, en dat soort dingen. Ja, maar je hebt natuurlijk nauwelijks mogelijkheden... om uh, de feiten die dan naar boven komen te checken. Uh, dat klopt. Dus daar komen we weer terug aan het, uh, aan het begin. In principe wordt geloofd wat je zegt. Tenzij je niet die documenten hebt... en het blijkt wie je bent en hoe je hier gekomen bent. Dus als je in die uh, situatie zit... dan moet je dus echt wat je vertelt ook nou niet echt bewijzen... maar wel aannemelijk maken. Dus als je zegt, ik heb ik ben vervolgd, er is een arrestatiebevel tegen mij uitgevaardigd... dan moet je die eigenlijk ook laten zien. En als je dat niet doet, dan wordt dat dus niet geloofd. Dus zolang er uh, niet iets echt is gebeurd, uh, is het heel lastig. Dat hangt er dus vanaf. Als mm -hmm. je dus uh, wel hier komt met een, uh, met een, met een ticket en een, uh, en een identiteitsdocument... en er wordt geloofd wat je zegt... En uit algemene informatie blijkt dat in Oeganda eh, homoseksuelen eh, worden vervolgd en ook daadwerkelijk in een cel gestopt. Mm -hmm. Dan is 1-1-2 en, en moet je dus daarom die vergunning krijgen. Ja, He, dus uh, is het nu nog, nog eigenlijk wachten tot, hè, want we hebben dan gezien die, die dat is ondertekend gisteren, die wet. Er is uh, dus vandaag ja. zo'n zo rare lijst in de krant gepubliceerd. en Ja, ja dan is het eigenlijk afwachten tot, tot er daadwerkelijk dingen, tot de mensen echt worden opgepakt. En dan kun je daarmee werken als IND? Ja, nou er zijn nu al uh, gewelddadigheden. Uh, maar nu is het nog niet automatisch... dat je als homoseksueel uh, een vergunning krijgt. Ook al maak je aannemelijk dat je homoseksueel bent. Uh, we moeten afwachten hoe die wet uitpakt. Of de overheid daadwerkelijk gaat vervolgen... en daadwerkelijk mensen in de cel gaat gooien. Als dat zo is, dan is elke uh, homoseksueel uit Oeganda... automatisch in Nederland uh, toegelaten als, als, als vluchteling. Gebeurt dat niet en blijft de wet een dode letter... Dan eh, wordt het dus lastiger. Maar mm -hmm. dan is dus de vraag hoe pakt het uit eh, ten aanzien van de burgers. Als de burgers zich meer gelegitimeerd voelen door die wet om geweld eh, te plegen tegen homoseksuelen. Eh, dan kom je weer sneller mm -hmm. eh, in aanmerking voor een vluchteling. Ja, dus, dus het is toch eigenlijk wachten op ongelukken. Um, het is afwachten hoe het uh, gaat aflopen, hoe het uitpakt. gaat uitpakken. Ja, ja. Ja. Heeft u zelf als advocaat uh, mensen uh, voor, aan uw bureau gekregen... die om die reden, omdat ze homoseksueel zijn, asiel aanvroegen hier in Nederland? Ja. ja. En wa wat voor voorbeelden zijn dat? Hoe gaat dat dan? Wat wordt er dan uh, naar, naar voren gebracht als uh, argumenten? Nou, bijvoorbeeld een, een uh, lesbische mevrouw uit, uh, uit, uit Rusland, moet ik zeggen. Uh, Sint-Petersburg. Uh, die doet mee aan demonstraties en die heeft dan ook YouTube-filmpjes... waaruit blijkt dat ze op een bepaalde straat staat en, en demonstreert... En, en dat die demonstratie dan ook wordt um, uit elkaar geslagen door de politie. Um, en die heeft ook vrij snel een, een vergunning gekregen. Uh, wat lastiger is, is um, ja, mensen uit Afghanistan, Irak, Iran... Um, daar wordt heel kritisch naar gekeken. Zeker als het om een tweede asielverzoek gaat... Um, maar ja, dat zijn van alle ja, soorten verhalen. Waarom is dat uh, lastig? Verhalen. Um, omdat, vooral bij tweede aanvragen, de IND natuurlijk zeer kritisch is... en denkt wellicht van, uh, ja, iemand kiest ervoor om bij de tweede aanvraag... te zeggen dat hij homoseksueel is. Uh, en heeft dat in de eerste procedure niet gezegd. Dus hij zegt dat alleen maar om een vergunning te krijgen. Ja, denkt u tot slot dat we een massale aanvraag vanuit Oeganda kunnen verwachten? Uh, dat zou kunnen, maar dat hangt niet af van deze beleidswijziging. Maar dat hangt af van hoe het geweld uitpakt in Oeganda. Als de bevolking zich gelegitimeerd voelt om nu, dankzij die wet, of met ondersteuning van die wet, uh, homoseksuelen te mishandelen. dan, dan heeft is dat een tot reken. gevolg tot ja. een uh, toename van de asielzoekers. Dank voor uw toelichting, Anjo Hekman, vreemdelingenrechtadvocaat. Graag gedaan. Radio 1 vandaag. Zojuist heeft de Europese Commissie de verwachtingen... voor de ontwikkeling van de economie voor dit jaar gepresenteerd. En de redacteur Martin Wiegman heeft die persconferentie... van commissaris Reen gevolgd. Wat is, Martin, uh, het beeld voor Europa? Nou, het beeld is uh, licht positief, zou je kunnen zeggen. De Europese Commissie gaat drie keer per jaar, licht eigenlijk alle Europese landen door... om te kijken wat ze kunnen verwachten van de toekomstige economische groei... van de ontwikkeling van de werkloosheid... en van allerlei andere problemen die er natuurlijk in Europa zijn... die samenhangen met de eurocrisis. Het beeld is vergeleken met de vorige keer in de herfst toen ze dat hebben gedaan... een klein beetje beter, nog niet heel veel. Dus heel Europa gaat ongeveer anderhalve procent economisch groeien. De Eurolanden blijven daar ietsje bij achter... Uh, die zullen 1,2 procent groeien, dus dat is eigenlijk nog maar heel, heel mager. Uh, voor, uh, maar de Europese Commissie zelf uh, interpreteert het als, uh, als positief. Ze zegt natuurlijk dat uh, alle bezuinigingsmaatregelen, alle hervormingsbeleid... dat overal in Europa is ingezet, dat dat nu uh, langzaam zich, zich uh, begint uit te betalen. En dat dat langzaam effect dus uh, sorteert. iets meer dan een groen waasje. Ja, dat zeggen ze eigenlijk wel. Er zijn nog twee landen met, met krimp uh, in, in dit jaar. Maar alle andere landen in Europa die hebben weer een klein beetje of iets meer uh, economische groei. Zelfs de Zuid-Europese landen? Ja, zelfs de Zuid-Europese landen. Dus ook daar begint het er langzamerhand weer bovenop te komen. Alleen Cyprus en Slovenië die hebben nog te maken met, uh, met krimp. Maar de, alle economieën die het te doen zullen weer een klein beetje groeien. Al is het nog niet echt uitbundig. Wat is er specifiek over Nederland gezegd? Ja, Nederland is natuurlijk is wel een ingewikkeld uh, verhaal uh, vanuit Europa gezien. Omdat we maar je natuurlijk kijkt er vroeger, wat moeilijk bij. Ja, omdat we natuurlijk vroeger altijd heel erg uh, tot de kopgroep uh, behoorden... en inmiddels wat zijn uh, weggezakt. Dus voor Nederland is de verwachting van de commissie dat dit jaar de economie groeit met 1%, dat de werkloosheid nog steeds heel erg hoog blijft. En ze hebben vooral heel veel twijfel, als je de onderliggende stukken even snel doorbladert, er zit er per land altijd nog een toelichting bij. En als je dat, de beleidsstaal uit Brussel probeert te interpreteren, dan zie je dat daar staat dat ze vinden dat er heel veel onzekerheid is over het beleid van dit kabinet. Met name al de akkoorden die er gesloten zijn met andere partijen in het parlement, het woonakkoord, de hervorming van de arbeidsmarkt, dat heeft ook eindelijk lang geduurd. Uh, en nu is de commissie zeer bevreesd of, uh, of dat ook wel gaat, uh, gaat opleveren wat het kabinet zich heeft genomen. Oké, okay, dankjewel. Martijn Wiegman. Ja. En door poeieren met hem! De tour was natuurlijk voor mij een unieke ervaring. Beste mensen, een hele fijne en succesvolle wedstrijd Twee keer de eerste plek. Wat doe je nog meer? Yes! Er is geen Ajax zonder Feyenoord en geen Feyenoord zonder Ajax. De een kan niet zonder de ander. Daar kwam een schrijver en Ajaxiet Albert Dogger... en zijn Feyenoordvriend vriend de fotograaf Bas van der Wel achter. Drie jaar reisden de vrienden door het land... gingen op zoek naar supporters van beide clubs. En dat leverde mooie verhalen op die zijn gebundeld. De presentatie van het boek 010-020 is net achter de rug. Verslaggever Joris Kreugels pak met onder andere twee Ajaxieden... die in het boek staan. Een der meest attractievolle wedstrijden is wel de strijd tussen Amsterdam en Rotterdam. In de Maastad speelde Feyenoord op zijn oude terrein tegen Ajax. De strijd eindigde met een 2-1 overwinning voor de Rotterdammers. Zo, dat is toch ongelooflijk, hè? Twee Ajaxiden en een Feyenoorder elkaar de hand schudden. Het ijs is gebroken. Dat vind ik normaal, hoor. Vooruit dan maar. Vandaag ja. doe ik zo, hoor. Echt waar. Ik vind ja. eigenlijk wordt het, het, is is het zo te wezen dat vandaag. je met elkaar gewoon om moet kunnen gaan. Uh, Gerrit, jij bent ook een echte... Ajaxied. Jullie zijn een koppel, hè? Ja, helemaal. Erik Feyenoorder in hart en nieren. Ja, mijn leven al, hè. Naar fijn toe. Ik vergelijk het allemaal een beetje fijner dan ijs met Tom en Jerry. Niet met elkaar, niet zonder elkaar. Ik ga mijn hele leven al vanaf de eind 60e jaren naar toe. Ja, naartoe. Daar blijf je gaan in goede en slechte tijden. Waar komt die liefde van jou vandaan? Ja, dus dat heb ik denk ik met een paar plepel ingegoten gekregen. Net als mijn jongens ook, maar ze gaan er niet voor zitten. Nee, want ze durven niet naast me te zitten, want dan ga ik slaan en doen. Dus... Nee, je wordt helemaal gek. <laughs> ja. En dat zit er gewoon in je, en dat gaat er niet meer uit. Ik ben zelf een Amsterdammer, en uh, ja... Dan ging je al de dus meer als je in doen? Rotterdam was geboren, dan was het waarschijnlijk Feyenoord geweest. Ja, wie weet. Dat weet je niet. Jullie hebben je kinderen ook een Ajax-opvoeding gegeven? <lacht> uh, ja. <lacht> als ze een snoepie wou hebben, dan was het wel uit een blikje van Ajax. Anders hoefde ze, Als het een ander blikje was, hoefde ze geen snoepie. Oh. Ze zijn nu twintig en, uh, en vriendinnen great. moeten ook voldoen aan de eis dat uh, ze voor Ajax zijn? Heb ik wel gezegd, ah. ja. <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> RG. Ligeon. Siegdorfzoon, 2-1. Snaps naar een kwartiertje in de kleedkamer. Zelf pellen! Wat een doelpunt! Jullie hebben ook je hele huis vol hè, met Ajax-spullen. Vroeger was het wel als je, de, als je binnenkwam. Kwam, de gang was helemaal vol. En de trappenhal. En dan ging het zo door de zolder. Maar nu hebben we het verbouwd. En nu is eigenlijk de hele zolder hangt eigenlijk vol. We hebben een shirtje van Stekelenburg. Van Blind, van Liedmanen. Ik heb wel wat spulletjes. Hele waardevolle. Maar uh, het belangrijkste is dat uh, de club zit in mijn hart. En dan hoef ik geen shirtje voor een de muur te hangen. De club zit, uh, zit in mij en dat, uh, dat zit, is van mij. Hey, waarom hebben jullie meegewerkt aan een boek met uh, ja, Feyenoorders en ajax je, Dat gaat in principe ja. niet samen. Ja, wij werden er door bijna. Dat vind, vind ik zoiets op zich wel leuk. Als het, vooral is het ervoor gevraagd dat En misschien dat het, met het, door dat boek dat het toch allemaal weer een beetje dichter bij elkaar kunnen komen. Wat is nou het mooiste moment voor jou geweest van alle klassiekers? Uiteraard die van de bieke was erg bijzonder. De 2-1, de beker uh, was de dat? Beker was in Amsterdam, daar was ik bij. De bedoeling is al bieke. Obiko, nu doet hij het. Rijdt achterop en Feyenoord staat op 2-1. En de wedstrijd is dus afgelopen. Ja. De mooiste, wat is de mooiste klassieker? Dat blijft altijd uh, Ajax. Uh, je weet wel. Ja, je weet wel. <laughs> ja, duidelijkheid, ah, hij weet het, hè? Hij weet het wel. 8-2 zeker. Uh, in de jaren 80 met Van Basten. Een stafleu nog één keer, maar verder hoeft het ook niet. Want het uitsignaal van Geurts springt. Ajax wint hier met gigantische cijfers. 8-2. En dat is de man van al dat jonge spul. Aten Laten we even luisteren naar een fragmentje met Louis van Gaal. Die was destijds trainer van Ajax en Willem van Hanegem in Barendrecht. En dat is een wedstrijd voor kleine jongetjes, maar dan Ajax tegen Feyenoord. En dan moet je even allebei de trainers horen. Ja. En we gaat het nog meer om? Na... Maar winnen is ook leuk hoor. Ja, ik verlies heel moeilijk. Doe mij alstublieft één plezier. Ik heb al zoveel verloren van verhaal. Dit is de enige kans dat jullie mijn seizoen goed kunnen maken. Dat als, als je wint. Van. Rivaliteit. Hè? Er zijn meer spelers van Ajax naar Feyenoord gegaan. In plaats van andersom. Uh, die hebt ik natuurlijk ooit gehad. Dat moet volgens mij heel erg pijnlijk geweest dat zijn voor zeer. de Ajax-hierden. Dat deed ook zeer. Ja. Echt wel. Ja. Andersom ook hoor. Ja, want bijvoorbeeld nou, ik, heb jongens gekend, ik heb jongens gekend die uh, toen Cruijff bij Ajax kon spelen, bij Feyenoord kon spelen, ja. dat jullie dit hele seizoen niet geweest zijn. Ik heb het boek gelezen ook, uh, 010, 020, die liefde van een heleboel mensen, voor jullie ook, die gaat zo ontzettend ver. Hoe, hoe, hoe komt dat dat dat zo ver gaat, die liefde? Sommige mensen die eten niet meer, er zijn mensen die laten hun kinderen in een Jozef Kiprich-shirt uh, begraven. Ja. Uh, dan, als je al zo lang uh, iets hebt, uh, en dan zit dat in je en dan uh, is het gewoon puur de liefde van de club. Dat is toch eigenlijk mooi? Ik ben zelf een groot fan van mijn eigen voetbalclub, Victoria. Ik zou Victoria. Victoria. Ik sta al dertig jaar lang bij dat eerste te kijken. Maar ik heb wel zoiets van, ja, zondag, afgelopen zondag dan verliezen ze maar Dan loop ik wel, wel weer lachend het veld af. Maar dat is volgens mij bij jullie niet het geval. Dan zijn jullie echt zijn jullie gewoon zagrijnig. Dan zeg ik twee dagen niks, hè? Twee dagen? Ja, je moet niet bij me komen. En die is ook meteen slapen, hè? Afblijven. Helemaal niks. Dat je dan vuilnisman die kon op maandag zien aan de vuilnisbakken. Of Feyenoord er gewonnen, verloren. Als ze het dus wel verloren, dan zat er zat, zat, zat vol met vreten. Want mensen hadden geen trek op zondagavond. <gif> Hoeveel wordt het aast na de zondag? 2-1. Ja, oh, dan moet je het wel andersom 1, zeggen. 2 1 1-0. Ja. Ja. Kunnen jullie nou ook een beetje goed slapen? Als... Vrijdag, zaterdag moet ja, het dan wel onrustig. weer. Uh, en de zondag is het helemaal van Oh jee. Pijn, hè? Ja, pijn, uh, pijn in je buik. Ja, echt wel. Ja, allemaal mooie verhalen van supporters over de klassieker Feyenoord. Haar zijn te lezen dus in dat boek 010-020. Tot zo.